premier Schoof, die ook bij de top in Londen was... zei dat hij namens Nederland nog geen concrete toezeggingen heeft gedaan. Voorzitter van de Europese Commissie van der Leyen zei na de top... dat er voor landen meer financiële ruimte moet komen om Europa te herbewapenen. De Europese Commissie zal daarvoor donderdag een plan presenteren... aan de Europese regeringsleiders. NAVO-chef Rutte blijft uitgaan van goede samenwerking met president Trump... zei hij na de bespreking... Volgens hem is Trump nog volledig gecommitteerd aan de NAVO. Een man van 18 is overleden nadat hij vannacht werd aangereden door een auto in Maasluis. De automobilist reed daarna door, maar de auto werd later gevonden in een dorp verderop. De politie hield vier inzittenden aan. De politie sluit niet uit dat het slachtoffer opzettelijk is aangereden. Ajax heeft de voorsprong op nummer 2 PSV vergroot tot 8 punten. De Amsterdammers wonnen met 1-0 van Almere City... dat op de laatste plaats staat in de eredivisie. Eerder op de dag won Herenveen thuis van AZ met 3-1. Het was de eerste wedstrijd van interimtrainer Henk Brugge... na het vertrek van Robin van Persie naar Feyenoord. Sparta won met 4-0 van Willem II. Heracles Pek eindigde in een 4-2-overwinning voor de ploeg uit Almelo... Herakles maakt daardoor een sprong van de 15e naar de 11e plek op de ranglijst. Het weer. Vanavond blijft het helder en vannacht zakt de temperatuur tot een paar graden onder nul. Op veel plaatsen kan mist of nevel ontstaan. Morgen daarom eerst op veel plaatsen grijs, later weer volop zon en het wordt maximaal 11 graden. Dit was het NOS-journaal. Dit is Edwin Gerritsen van de ANB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANB verkeersinformatie. Zin in Zandvoort. Zandvoort yeah! is zin in ZFM. ZFM. Met nu jouw keuze, ZFM. Goedenavond uh, luisteraars, welkom bij In Gesprek Met. En, ja, Mijn naam is Benno Veugen en mijn gast uh, van vandaag is Richard Buitenhek. Uh, Richard, uh, welkom in, in de radioshow van In Gesprek Met. Hallo Benno. Uh, hallo Richard. Uh, nou, wij gaan eens uh, even gezellig twee uur met elkaar babbelen, want uh, ja, we hebben allerlei raakvlakken en dat begint eigenlijk al in onze jeugd. Ja, klopt. We kennen elkaar al heel lang. Ja, maar uh, laten we even voor de, uh, bij het begin beginnen. Waar stond bijvoorbeeld jouw wieg? Mijn wieg stond in de Amtsleinstraat, dat is een zijstraat van de Zeilweg in Haarlem. Ja, dat is een hele bijzondere buurt, hè? Ja, het is uh, onder architectuur uh, gebouwd. Uh, bijzondere, bijzondere huizen. Het, is, het zijn ook niet heel veel huizen die buurt. Het, uh, ik denk 100 huizen of zo. Dat dus ja. was een heel klein uh, buurtje, Rooshagen heette het. Oh ja, Rooshagen buurt, ja, ja. En het uh, waren gewoon uh, woningen van, uh, van de gemeente, zeg maar. Maar uh, dat hadden we allemaal een voor- en achtertuin. Dus dat was wel, uh, wel bijzonder inderdaad. Ben je helemaal dus, uh, daar heb je je hele jeugd ja. doorgebracht. geboren en, uh, getogen. en ja, getogen. Tot ik uh, zo'n beetje begin twintig was. Ja, ja, ja, ja. ja mijn uh, ouders hebben daar ook gewoond. Ja, klopt. Uh, in de kop, kop, Kopstraat. Ja. Um. En ik geloof zelfs dat jouw ouders die woningen nog hebben gekregen... op aanraden van mijn moeder... Oh ja? Ja. Oké, okay, ja, ja, ja. Ja, dat is eigenlijk ook niet toevallig. Ja, onze ouders waren vrienden van elkaar. Mm -hmm, yeah. en, uh, en dat kwam eigenlijk weer omdat mij, of t, dat zijn ze geworden, doordat mijn moeder die zat in de thuiszorg. En jouw moeder was. Uh, uh, die had een aandoening. Hè? Die, uh, ja. die was verlamd. Ja. En um, nou, mijn moeder kwam bij jullie over de vloer en runde mede het gezin. En zo ontstond een vriendschap. En uiteindelijk. Uh kwamen ze nog, nog heel dicht bij elkaar te wonen. Ja, ja inderdaad. Ja. ja, bijzonder. Ja, nog veel contact gehouden ook uh, daarna. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. ja. Dus uh, jij bent opgegroeid in het uh, bijzondere buurtje Rozenhagen. Um, ja, het, het was een heel gemoedelijk buurtje, denk ik, hè? Ja, ja heel, uh, heel relaxed, heel ontspannen, heel sociaal. Mensen bekommerden zich echt om elkaar... Ja, het echt, en het was ook niet te groot, weet je wel. Dus het, het is ook goed behapbaar. Ja, ja. Ja, dus, ja. Uh, ja, dat zat ook heel mooi. Het lag ook heel... Uh, je zat ook zo uh, in, in Zandvoort. Je zit zo in het centrum. Ik ja. je, weet je, het was ook echt een mooie plek. Ja, in die zin. Uh, maar wel een beetje gehoorige huis, hè. Dat ja. is uh, van hout. Ja. Je, ja. je kon precies weten waar iedereen was. Ja. De, je hoorde iedereen lopen en zo. Ja, ja wel bijzonder. Heb je, heb je dat nooit gestoord eigenlijk? En ja, je, je weet niet beter, denk ik, als kind... Nee, ik zou het nu absoluut niet meer willen. Maar uh, toen de tijd. Uh, ja, weet je, als mijn uh, ouders uh, bijvoorbeeld spraken beneden en ik lag boven. Ja, en het ging ietsje. Uh, niet heel zacht. Ja, dan hoorde je dat al. Weet ja, je, ja, maar, ja, ja, Kon je ja. het bijna woordelijk verstaan. Hè? Ja. Zo, oké. Okay. Maar dat. Uh, ja, je weet inderdaad niet beter. En nee. weet je, je bent al heel blij. Ik had gewoon mijn eigen kamer. waar met z'n vieren, vier kinderen. Ja. En uh, dan ben je al heel blij dat je gewoon een eigen kamer hebt, weet je wel. Dus, uh, oh, je hebt je eigen kamer zelfs? Ja. Nou, dat ja. bijzonder. Ja, dus uh -uh. Dat, dat, dat vond ik al heel luxe. En, uh, dus nee, was prima. Ik ben heel blij met, uh, met dat huis en, uh, en die buurt. Ja, ja, ja, ja. ja, En waar heb je op school gezeten in Haarlem? Uh, ja, begonnen... Ik was katholiek. Uh, dus ik ben begonnen in de Maria-school. Dat is in Overveen, naast de, naast de kerk van Overveen. Oké, okay. oh ja, ja. Korte zaalweg. ja. En daarna naar de Aloysius school, maar dat was eigenlijk één, één complex, alleen de Maria-school dat was dan zeg maar de, de, de, de kleuterschool. Ja. En de Aloysius school was de lagere school. Ja. En uh, grappig is wel dat ik mijn hele leven langs de zeilweg heb gereden. Want ja. uh, daarna ben ik naar het Triniteitsmuseum uh, geweest. Nou, oh, dat, ja. is, dat was iets dichterbij. Langs de Randweg is dat, waar nu de, de hoe heet het, de college is. Oh ja, ja, ja, ja. Uh, ik ja, ben even mijn ja. naam kwijt. Um, en daarna, na het Aloysio, of naar, de, naar het Triniteitsjezeum, ben ik naar de HTS gegaan. En dat was op de veld gegaan. Ja, dat ja. was aan de andere kant van de randweg. Oh, wat heb je gestudeerd op de HTS? Werktuigbouw. Werktuigbouw. Okay. Ja. Ja, ja, ja, ja. Dus ik heb mijn hele jeugd uh, en vroeg volwassenheid heb ik heen en weer gefietst. Uh, langs de, de uh, zeilweg. Ja. Maar je bent eigenlijk nooit in een... Technisch beroep terechtgekoopt, of wel? Nee, nee, op een gegeven moment uh, toen, uh, toen zat ik geloof ik in de derde klas of zo. En toen uh, zei ik van, uh, vroeg ik van, uh, ja, wat kan ik eigenlijk uh, worden? En uh, toen zeiden ze tekenaar of tekenaar of tekenaar. <laughs> Drie keer tekenaar. Techn technisch tekenaar, ik dacht, yeah. nou, dat wordt dan niet. Nee. nee. Dus ik ben uh, heel snel uh, toen, uh, toen ik daar uh, afging de ICT ingegaan. Ik heb toen een opleiding gehad in de ICT. En uh, dat heb ik eigenlijk was, denk heel, ik, heel lang een, gedaan. Een van de eerste ICT'ers. Ja, het was. Ik, om een idee te geven, ik heb nog met Ponskaarten gewerkt. Nou, dan kun je je ja, ja, ja, ja, ja, ja. voor, voorstellen hoe lang dat geleden is. En we, hebben, we hadden toen nog geen terminals of zo. We moesten alles met Ponskaarten doen. Dus zo lang is het al geleden. Maar um, de ICT op zich bestond toen al twintig jaar, maar dat oh. was, uh, ja, was een hele rudimentaire. Um, manier. Toen de tijd vonden we dat heel wat, want heel veel bankprocessen en zo, die waren heel volledig geautomatiseerd. Oké. Okay. Um, maar ja, heel, heel, ja toch, heel, als we dat nu zien, heel primitief. Hè? Ja, het, ja. Je moest het allemaal heel klein en kort houden. Um, bijvoorbeeld toen ik, uh, toen ik nog uh, in de opleiding zat, mocht ik maar twee keer per dag een, een badge aanleveren. Dat betekent dat je... Een programma mag testen, dus je mocht maar twee keer per dag een test aan, uh, aan leveren, maar dat ging dus met pondskarten. Ja. Dus uh, ja, dus dat, dat is een hele andere tijd dan uh, dan nu, maar wel ontzettend leuk om dat allemaal mee te maken van uh, van dan ja, opgebouwd ja, naar ja, ja. Uh, naar zo'n beetje nu. Ben je het eigenlijk de rest van je leven blijven volgen die hele ICT-wereld? Ja, best wel, maar uh, ik ben wel uh, 25 jaar geleden ben ik. Uh, Echt wel uit de ICT gestapt. Ik heb toen nog wel bij een ICT-bedrijf gewerkt. Dat was Atos. Dat is een groot softwarehouse in, uh, in Europa. Alleen toen werd ik verandermanager. Dus dan werd ik helemaal, specialiseerde ik me helemaal op de mens. Hmm. Uh, wel rond de, de ICT-implementaties. Maar als we dan een implementatie deden, was ik dan verantwoordelijk zeg maar, voor, voor de mens. Ja, ja, ja. Dan stuurde ik vaak een team aan uh, met mensen die dan uh, workshops maakte, gaven, opleidingen creëerde, gaven, de, de, de communicatie deden, dat soort dingen. Ja, goh. Um, nou, laten we eens even naar muziek luisteren, want dat is wel leuk. Ik heb een, net begonnen met uh, de, het album Tempest. En um, eens even kijken, dat was van uh, David Pickfans. En we gaan eens luisteren naar het... Uh, Tweede uh, trekje bij Water Edge. Even kijken. Ja, daar gaat hij. Rustige muziek, het is, ik vind het eigenlijk wel een beetje bij passen, Richard. Want uh, je bent eigenlijk al best wel een rustige man. Hè? Voor, uh, is het wel eens anders geweest? Ja, begin was ik uh, enorm... Uh, ja, ik denk wel dat ik ADHD had. Echt waar? Ja, als ik, uh, als ik twee afspraken op een avond had, vond ik dat eigenlijk niet genoeg. Ik moest er <lacht> nog een derde bij. Dat weet je niet. Ja. Ik, heb, ik woonde toen samen, toen ik, ik won heel vroeg samen, toen ik al twintig was. En die vriendin van mij, die, uh, die werd wel eens uh, kierenwiet van mij. Ja. Um, en ik was ook een enorme pusher, dus ik, ik, ik deed heel veel, ik moest heel veel. En um, ja, ook wel een enorme carrière-tijger. Dus um, ik wilde per se veel uh, carrière maken. Um, ja, dus ik. ik, ik ik zou bijna kunnen zeggen dat ik ongeveer 180 graden anders was dan nu. Nou, inderdaad. Ja, ja dat is wel uh, heel opmerkelijk Want de jaren ja. dat we elkaar kennen hier bij, uh, bij CFM... Uh, had ik wel eens iets van... En, nou, dat kan ik me eigenlijk nauwelijks voorstellen. Uh, want je, uh, je bent uh, niet alleen uh, stadsknoot voor me geweest... Uh, maar ook uh, radiocollega. Daar hebben we elkaar eigenlijk weer, uh, weer uh, ontmoet. Um, wat... We hadden het uh, tijdens er maar even over. En het, uh, hoe heette dat het programma ook alweer? Wat Inspiratieradio. Oh ja, Inspiratieradio. En ja. wat wilde je daarmee uh, zeggen met die inspiratie? De doelgroep uh, of de, de, de, het onderwerp was uh, spiritualiteit en psychologie. En uh, waarom die twee gecombineerd? Omdat je spiritualiteit nooit zonder psychologie kan zien. Okay. Kijk, je kan wel zeggen van nou ja, je kan sec uh, spiritualiteit beschrijven. Maar als je er werkelijk mee bezig bent dan gaat het over jouw persoonlijke ontwikkeling. En dan gaat het over jouw processen... en over je interne processen... en hoe je naar de wereld kijkt. Dan ja. hebben we het ook over psychologie. Ja, ja, ja, ja. Dus we hebben dat uh, meteen uh, vanaf het begin gekoppeld uh, aan elkaar. En soms hadden we... we hadden altijd een gast. Hè, ook Eigenlijk precies zoals dit programma. We hadden gewoon een gast van twee uur. En dan uh, kon het wat meer... Psychologisch zijn of het kon wat meer spiritueel zijn of, of een beetje een commie. maar het was altijd wel een beetje in die, uh, in die hoek. Ja, ja, ja, ja. En, en uh, nou, dat gebeurde uh, allemaal in Zandvoort natuurlijk. Uh, ja. Je bent ook in Zandvoort komen wonen. Waar, waarom eigenlijk? Waarom heb je Zandvoort uitgekozen? De... Ik heb het eigenlijk niet echt uitgekozen. Het is oh. voor mij uitgekozen. Oh, weet je, ja. Uh, ik heb uh, 25 jaar geleden ging mijn relatie uit. En toen had ik een uh, hele mooie woning in Hoofddorp. Oh. Veel onder een kap met een garage en alles erop en eraan. Alleen de relatie ging uit. Dus toen uh, hebben we het huis verkocht. Ik ben, ik ben er uiteindelijk nog een jaar blijven wonen. En toen, spiritueel als ik wacht, dacht ik van uh, ach... Er komt wel een nieuw huis op mijn pad. Hmm. Ja, dus ik hoef daar niks voor te doen. Dus oh. ik ben gewoon eigenlijk uh, figuurlijk achterover gaan, uh, gaan leunen. En uh, dacht dacht, nou, het komt wel. Maar het heeft een half jaar geduurd. <coughs> en op een gegeven moment, een, uh, een maand voordat ik uh, echt moest verhuizen... omdat ik er toen uit moest, zei een vriend van mij... Uh, en heb je al een nieuwe woning? En toen keek ik hem eigenlijk glazen aan. Van, hoezo een nieuwe woning? Ja, je gaat wel verhuizen volgende maand. Toen dacht ik, oh ja, shit. Ik heb... Uh, <laughs> Ik heb nog geen nieuwe woning. Ongelooflijk. Dus toen dacht ik van nou, die hele spiritualiteit die, die werkt niet. Dus, oh, nee. dus ik ga toch maar achter een woning aan. Yeah. En uh, toen ben ik eigenlijk die dag nog uh, naar wat commerciële woningbureaus gegaan in Haarlem. En uh, ik wilde eigenlijk wel graag in Haarlem uh, weer wonen. Mm. En uh, drie woningen bezocht was het niet. Toen uh, ben ik maandag nog een keer teruggekomen. Het was het ook niet, maar toen... Zei die man van nou ja weet je. Ik heb wel net een woning binnengekregen in Zandvoort. Maar het is nu te laat om dat te bezoeken. Maar ik wil het je adres wel geven. En dan mag je er best wel naartoe. En dat was mijn huidige woning. Ja, ja, ja, dus ja, ja, ja. dus daar, dat was helemaal precies zoals het moest. Ik heb er een, gewoon een, echt een heerlijke woning. Uh, dicht bij zee hè? Dicht bij zee ja. Dicht ja, bij zee, ja. ja. ja. Mooie, mooie terras en zo erbij. Dus um, het, het is zo ja, gebeurd denk ik. Ik ja. heb iets echt zelf uh, gekozen. En achteraf gezien over die spiritualiteit. Ik denk, ja, spiritualiteit werkt heel goed. Want ik, ik denk echt dat dit precies de woning is die ik nodig had. Mm. Maar je moet er wel wat voor doen. Ja, je moet niet achterover he. nee, nee. Het kopje niet aanwaaien. En... en um... Ja, je bent ook wel graag op het strand te vinden. Uh, zag ik op Facebook, uh, ja. met name als het windkracht 10 is. Dan, uh, <laughs> dat, dat vind je geloof ik het leukste. In die zin ben je al een echte zandwater geworden. Uh, ja. Zandwoorders gaan pas uh, naar het strand als het windkracht 10 <laughs> is. <laughs> Dan zijn die toeristen ook weg. Ja, ja precies. Ja. <laughs> maar vind je, vind je dat wat, die, die, die kracht van elementen, zal ik maar zeggen... Ja, vind ik mooi. Uh, ik vind het allemaal mooi. Ik, ik, weet je, ik vind die, uh, die kracht van die elementen mooi. Maar ik vind ook een uh, hele rust, hele, uh, een dag op het strand waar helemaal geen wind is, vind ik ook heerlijk. Mm. Weet je wel? Dus het is, het, is, het is alles bij elkaar. Maar ja, het is heerlijk lekker om over het strand te wandelen natuurlijk. Ja. Ik doe dat heel, heel, heel graag. Dus je bent er ook weer vaak? Ja. Ja, ja, ja. ja. ja, ja goed. Het ja. is wat hemelsbreed. is. Misschien 100 meter, 200 meter. Ja. Nou, nou ja, dat, dat is natuurlijk fantastisch. Ik woon naast het Centerparks Hotel. Dus je moet nog even om het hotel heen lopen. Kan, oh, ja. Er staat een schutting vanaf de parkeerplaats. Dus je kan helaas niet direct door. Maar ah. anders was het inderdaad 100 meter. Nou, even babbelen. En wat vind je nog meer leuk aan Zandvoort eigenlijk? Want je bent natuurlijk in die zin buitenstaander. Ja, ja, ja. Um, nou, mijn grootste plus van Zandvoort is voor mij echt wel de natuur geweest, hmm. of ge is nog steeds natuurlijk. Uh, dus het strand vind ik heel fijn en mooi. Niet zozeer, ik ben niet zo'n strandligger, maar gewoon lekker uh, op het strand wandelen. Maar ook ja. lekker een hapje eten en uh, lekker een chocomel drinken na het uh, wandelen. Uh, de duinen vind ik echt heel fijn om erin te wandelen en om erin te fietsen. Uh, gewoon dat je midden in de natuur zit. Ik, dat vind ik echt uh, heel fijn. Daarnaast vind ik het heel erg fijn om in een dorp te wonen. Want ik, uh, ik heb dus in Haarlem gewoond en daarna in Hoofddorp. Ik heb nog een jaartje in Milaan gewoond. Maar, Ook nog? Uh, ja. Maar, ja dat, is, dat is echt een stad, Milaan. Ja, dat is echt heel groot. Ja, mm. ja heel druk. Maar ik heb echt gezien van nee, ik wil echt naar een dorp en wat mij betreft zou ik nog wel naar een kleiner dorp willen. Of liefst zelfs een, gewoon een huisje midden in het bos. Dat Dat, is, dat is mijn ideaal. Mm. Dat, uh, oh ja, oké. Okay. Ja. Maar moet je dat dan wel willen Of op jouw... Uh, uh, nou ja, je bent nog jong, uh, maar, uh, maar met het oog op de toekomst, laat ik het dan zo zeggen... Kijk, ik woon in een bejaardenhuis. Dus dat, ja. dat is makkelijk. Maar uh, dat, dat maakt jou niets uit. Nou, weet de voorzieningen. je. Ik, ik, uh, ik heb zoiets van... Uh, hoe zeg ik dat nou? Ja, ik wil niet zeggen carpe diem. Maar dus leef bij de dag. Maar, of pluk de dag. Maar meer wel van... Ja, het is, het is nu goed zoals het is. Weet je wel. En, en uh, ik zie dan volgend jaar wel weer. Of over tien jaar of over twintig jaar. Ja, ja, ja. Wel, om, om daar nu... Al heel erg mee bezig zijn. Om een idee te geven. Ik heb ook een plan om samen met mevriendinnen... Een, een appartementencomplex te kopen in, in Limburg. Oh ja. Om daar te gaan wonen. En dan een appartement te verhuren. Hmm. Omdat ik graag de Randstad uit wil. Niet, het heeft niks te nadelen van Zandvoort. Maar gewoon. De, ik vind de Randstad... heeft nadelen. Het is druk. Het is duur. Het is, de mensen zijn wat, wat, wat meer op zichzelf. Dus... Nou ja, weet je, als ik dan uh, over twee jaar of drie jaar uh, weg ben... en ik woon daar, ja, dan hebben we weer een heel ander verhaal. Snap je? Ja, dus, ja, ja. Uh... nou, ik ben blij dat ik je nog in de uitzending <laughs> heb. <laughs> Niet dat ik... Uh, ik was graag naar Limburg gekomen. Oké. Okay, dus, ja. ja, ja, ik kom er graag. Dus, uh, Oké, okay, we gaan even naar uh, muziek eens even kijken. Ik heb een, uh, een mooi album. Maar, ja, ik zal hem eerst maar gewoon instarten. Dan praten we daar straks wat verder over. Erika Kelen en Erika Kele woont in het uh, Plaatje Stijn. Het is helemaal diep in Limburg waren. Uh, dat is eigenlijk ook toevallig. Zo ja. dus had ik het niet uh, expres daarvoor opgezet. Maar um, het is. Uh, nou, het is plaatsje Stijn het is. Het uh, gedeelte waar zij dan woont, is dus het oude gedeelte. Daar heeft ze haar muziekstudio, Annex... Uh, uh, uh, hoe heet dat? Uh, Kunstgalerie. Uh, maar uh, verder is het een, uh, een 70-jaren dorp uh, met uh, lelijk, lelijke wijken, zal ik maar zeggen. Maar goed, het is uh, natuurlijk wel een hele mooie omgeving uh, daar. Ja, prachtig. Maar uh, we gaan nog even terug. Uh, je had het net over Milaan. Daar was ik eigenlijk heel verrast over. Wat, wat moet Richard Buitenhek nou helemaal in Milaan? Ik werkte toen bij Dun Bradstreet. Uh, ik weet niet of je dat kent. Maar dat is een, uh, de, de marktleider op incasso bureaus. Oh. En uh, ook marktleider op uh, informatieservices. Die, uh, waarbij het ene bedrijf informatie krijgt over het andere. Dus ja. die, die verzamelen heel veel informatie. En dan kan je als het ware die informatie kopen. Bij Dun Bradstreet. Um, ik had toen in Nederland een systeem gemaakt. Met twee andere jongens om dat hele incasso-stuk in Rotterdam zat dat, uh, te automatiseren. En op een gegeven moment uh, waren, waren mensen zo enthousiast... van de directie in Amerika over dat systeem wat wij gemaakt hebben... dat ze dat wilden uitrollen over heel, over heel Europa. Okay. En uh, toen hebben ze mij gevraagd of ik dat uh, voor mijn rekening wilde nemen. En mijn toenmalige ICT-manager is toen ook meegegaan. Dus we zijn met z'n twee toen zeg maar, Europa ingegaan. We zijn toen begonnen in Milaan. En toen dachten we daarvan, nou dat duurt maximaal een half jaar. En dan uh, vliegen we weer naar Parijs, naar het volgende project. Ja. Maar dat heeft meer dan een jaar geduurd. En dat, uh, dat was zo ongelooflijk complex. Ik zal je een klein voorbeeld geven. Als je bijvoorbeeld uh, in Nederland factureert... en dan stuur je een factuur en dan betalen ze... en dan is het klaar. Toch? Ja. Met meer smaak hebben we toch niet? Nee, nee, precies. Ja. Nou, niet in Houd Italië. Nee, nee, nee. Italië is, en Italiaan is inderdaad heel lastig. Hè? Dat, oh. Ik hoorde wel eens iemand zeggen van... met Italianen kan je eigenlijk geen gewone afspraak maken. Het enige, want ze komen niet opdagen. En, hmm. um, en als je, maar als je tegen een Italiaan zegt... Uh, zullen we gaan lunchen? Nou, dan zijn ze wel op tijd. Ja. En, en dan komen ze. Ja. Is dat jouw ervaring? Al? Ja, ja. Ja, als je, als je zeg maar vrienden bent, dan, dan gaan ze door het vuur. Ja. Uh, maar als, het, als ze het niet kennen, dan, dan is het inderdaad moeilijk. Dan, uh, ja, dan. dan ja, zeg je dat? Dan kun je ze misschien niet helemaal echt vertrouwen. Nee. nee, nee. Het, uh, ja. Ja, dus we hebben dat, uh, dat systeem uh, daar uitgerold. Het heeft een jaar geduurd. En uh, ik heb daar toen heel luxe geleefd. Ik vloog daar uh, businessklas uh, naartoe elke week. En uh, ik had daar uh, begin vloog, sl sliep ik dan in Hilton en zo. En uh, daarna had ik dan een appartement met een uh, garage en een portier. En dat uh, was echt heel luxe. En ik was pas 24, hè? Zo. Dus um, het grappige was dat uh, als mijn vriendin... want ik woonde toen samen... als mijn vriendin dan uh, mee wilde naar Milaan... dan wisselde ik mijn business class ticket om voor twee tickets jeugdtarief. Oh. Om het even ja. de bizarre ja, ja, ja, ja, ja. tegenstrijdigheid uh, ja. aan te geven. En dan ging ze gewoon mee. En dan gingen we bijvoorbeeld op kosten van de zaak lekker skiën in, uh, in, in, de, in de bergen. Of we gingen naar, uh, naar Rome met z'n tweeën. Allemaal op kosten van de zaak. Hmm. Dus dat was zo ongelooflijk uh, luxe. Ja. En um, waarom is het zo interessant? Omdat ik na een maand of drie of zo... vond ik het vliegen helemaal niet meer bijzonder. Dan, dat wordt dan ongeveer hetzelfde als uh, een treinreis. Ja. En uh, ook die luxe en zo vond ik ook helemaal niet meer uh, bijzonder. Dus eigenlijk uh, heb ik de, ook wel heel veel rust in mijn lijf gekregen... om mocht ik dan heel erg... Ambitieus zijn om van alles te bereiken. Ik denk dat ik dat in die periode wel behoorlijk heb los kunnen laten. Hmm. Toen ben ik ook veel, veel rustiger geworden. En toen, na een jaar of zo, toen uh, heb ik een baan gezocht in Nederland. Want ik vond dat, uh, dat gereis vond ik wel een beetje vervelend. En uh, eigenlijk mijn vriendin vond het ook wel jammer dat ik natuurlijk de hele week weg was. Ja, dat is logisch. Dus toen heb ik een, uh, gewoon een, een baan gezocht bij een uh, software house in, uh, in Nederland. En uh, ik, ik merk wel dat ik toen heel veel, uh, toen is het eigenlijk dit hele stuk van die mindfulness, dat hier en nu, die persoonlijke ontwikkeling, en nu ben ik natuurlijk coach. Um, dat is eigenlijk toen ingezet. Hmm. En uh, hoe lang is dat geleden? Toen was ik 24, 25. Dus toen al? Oké, oké. Dus wel uh, ruim 40 jaar geleden. Ja ja ja, ja, ja, ja, ja. En dat is, dat heeft zeg maar een, de weg van de geleidelijkheid heeft dat gehad. Ja, ik heb nog wel toen een tijdje in de ICT gezeten. Op een gegeven moment ben ik wel overgegaan naar het management en projectmanagement. De laatste vijf jaar veranderde management. En dat betekent dat ik dus steeds meer naar de mens ging. Dus van de, van de, van de techniek ging ik steeds meer naar de, naar de mens. En na, dus 25 jaar geleden ben ik helemaal overgestapt. Uh, heb ik een coachpraktijk uh, gekregen en uh, geef ik les op een, uh, op een hogeschool. Ja. In psychologie en, uh, en coaching. En uh, ja, maar ik doe natuurlijk Mindful wandelen en ik schrijf boeken. En, uh, dus dat is... Uh... Nou, even over dat Mindful wandelen. Dat doe je ja. eigenlijk in Zandvoort en omgeving. Het liefst. He? Ja. <laughs> Lekker dicht bij huis. En gelijk heb je natuurlijk. En je bent ook graag in die duinen. Zeker, ja. Um, niet even een of ander, Richard. Maar uh, ik zag nog een foto van je. En toen dacht ik, er is Richard buitenheen een beetje levensmoe. Je staat daarop, zeg maar, oog in oog met een <laughs> Europese bizon. Vicent, En wie ja. En, en, Vicent, ja. <laughs> en, en om hem nog doller te maken, je had ook nog een rode jas aan. <laughs> <laughs> ik denk, dat is. Uh, wat, vertel eens over die situatie. Het uh, is ja, nou. uh, toch wel redelijk bizar, toch? Nou, weet je wat, Benno? Um, Dieren als de vicente en de Schotse hooglanders, die, dat zijn geen vleeseters. Dus die hebben primair geen belang om jouw schade te brengen. Nee, maar Vicenten staan wel als, bekend als een stuk zacherijnen. Het kunnen ja. heel zacherijnig zijn. Ja. Maar het is een enorm verschil of zij naar jou toe komen of jij naar hun ja, ja, dat ja. vertelt de foto natuurlijk niet. Nee. Dus wat, wat doe ik dan? Als ik, ook bij Schotse hooglanders doe ik dat ook. Dus dan zie ik een uh, groep grazen. En dan ga ik daar in de buurt, in hun, in hun weg. Zeg maar, gaan we dan zitten. Met, met de groep doen we dat dan. En niet helemaal in hun weg, maar zo'n beetje dat ze wel een beetje in de buurt komen. En dan komen ze dus naar jou toe. En dat is dan hun keuze. En dan ja. zijn ze altijd heel ontspannen. Ja, okay. En... Uh, die, nieuwsgierigheid. Die, ja, nieuwsgierigheid. En dan het grappige is bij die Vicente. Die kwamen dus. Die, die, die liepen eerst achter een heuvel. En toen dacht, zag ik ze lopen. Ik denk: ga ik aan die andere kant van de heuvel. Ga ik zitten met mijn groep? Gingen we dus koffie drinken en thee drinken en zo. En toen nou, kwamen ze naar het aange. Banjeerd aan de overkant. En het grappige is, ik denk dat het de, de, de moeder of de tante was of zo. Want er waren kleintjes bij. Die is toen wel op de uitkijk gaan staan. En dat is die foto die jij uh, oh, okay. zag. Dus yeah. dat was die, die, die tante, denk ik, die, die, die, de mei, die ons in de gaten hield. En de rest die zat heel ontspannen. Lette helemaal niet op ons plekken te grazen. En, uh, dus dat was een hele ja ik vond het een hele mooie ontmoeting en uh, iedereen van de groep die heeft diezelfde foto die ik dan die jij dan gezien op Facebook mm. heeft al die iedereen heeft zo'n foto kunnen kunnen maken dus dat ja, ja. is wel een hele mooie ervaring maar ik heb dat met uh, jij kent Geryanne misschien ook Grianne Sluit misschien ook wel nee nee nou, ik heb toen uh, ook met uh, Schotse Hooglanders hetzelfde gedaan, en toen kwamen ze echt naar ons toe, en die liepen echt uh, na, do, door ons heen, zeg maar. Ja. Dus die, ja. die zaten de Geannen, die en dan zaten ze aan hun haar te likken, en ze zaten een beetje alles te onderzoeken wat we daar hadden uh, qua koffie en zo. Dus ontzettend leuke video's uh, hebben we daarvan gemaakt. En ja, weet je, als, het nou, als je gewoon ontspannen bent en je komt niet naar ze toe en ze komen naar jou toe, dan is het altijd goed. Ja. Ja, Schotscholenlanders zijn in die zin toch heel anders dan Wiesenten. Dat ja. is een uh, relaxter. Uh, en Wiesenten ja. is zeg maar alerter. Dat is echt een ja. wilder. Wiesenten zijn gewoon wilde, wilde beesten. Hè? Ja, even voor de informatie. Wiesenten lopen in het kraansvlak. Um, en, en daar is een speciaal Wiesentenpad uh, bij mij weten. Ja, het heet het Gele Pad. Het Gele Pad, oké. Okay. En uh, dat is een beetje aan de, de, de, de westkant. Dus dat loopt een beetje aan de westkant van het uh, vicentegebied. gebied mm. Maar het vicentegebied gebied is heel groot. Het loopt helemaal tot Middenduin. Dus dan, dan weet je ongeveer hoe groot dat is. Ja, het is een gebied tussen, uh, uh, even kijken, uh, Zandvoort en Bloemendaal. Ja, ja, ja, precies. Ja, ja. ja, ja, ja, ja. dus uh, tientallen hectare groot. En al jarenlang hè, lopen ze daar. Uh, ja. Uh, ja, en de, het is ook een, een fokprogramma. Hè? Dus heel veel licenten uh, die, die uh, want komen elk jaar worden er altijd een paar kleine licenten ge geboren. En uh, die, die moeten natuurlijk wel op een gegeven moment de kudde verlaten. Zeker als de mannetjes zijn, want dan krijg je natuurlijk een rare gebeuren. Natuurlijk. Ja, ja, ja. Dus die, die worden dan weer uitgezet in andere gebieden in Nederland. En uh, dit, dit gebied hier, dat was het eerste gebied waar ze dus vrij rondliepen. Ja. Wat ik wel, uh, wat ik wel, ik heb al eens een uh, rondwandeling gemaakt met een gids. En die zei toen van ja, de, de mannetjes. De eerste jaren die we dan invlogen, zeg maar... want ook die mannetjes moesten steeds wisselen... kreeg je natuurlijk ook rare inteelt. Uh, daar zijn er wel een paar van gestorven. Die werden dan uit Frankrijk gehaald... omdat ze dan ander voedsel kregen hier in, uh, in Nederland. En okay. die konden kon daar niet tegen. Dus hmm. aan het begin, in de begintijd was er nog heel weinig bekend. En is het ook nog wel een paar keer verkeerd gegaan. Ja, ja, ja. ja, ja. Maar, maar je komt er graag, begrijp ik. Het is heel leuk, ja. Het ja, ja. is echt... Uh, ja, het is altijd wel uh, spannend uh, als je dan door dat, uh, dat gele pad loopt, dat je dan, uh, of je dan die Vicente ziet. Ja. Dat is altijd, uh, altijd uitkijken. En als je naar mensen tegenkomt, dan heb je uitzicht gezien, hebt je gezien? Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Uh, ja, dat is heel leuk. Terwijl jouw mindful wandelingen zijn eigenlijk stiltewandelingen. wandelingen. Ja in ja. principe nee nee niet in principe maar oh. <laughs> waar, uh, waar, waar uh, gebruik je zeg maar de hele waterleiding duinen in een in een seizoen of of waar kom, waar kom je allemaal alle ingangen van alle duinen van van vogelenzang tot uh, tot ijmuiden oké okay. ja ook uiteraard kraasvlak waar we het over hadden maar leiduin kom ik ook uh, graag hm. uh, uh, Middenduin. Ik ga komende wandeling begin uh, februari of begin maart ga ik naar Middenduin. Ken je misschien ook wel? Ja, ja, natuurlijk. Koningshof. Dus uh, ja. ja. Dat is ook geen grote Koningshof. Ja, ja, ja. En waarom ben je dat eigenlijk begonnen? Ik vond het heel leuk om uh, te wandelen in uh, de duinen en uh, ik, toen dacht ik ja dan kan ik eigenlijk net zo goed mensen meenemen. Mm. Dus, uh, ja, vond... het levert allemaal extra werk op want je, je, je moet voorlopen zal ik maar zeggen mm -hmm, ja. je hebt altijd helemaal uitgestippeld op wandeling ja. ja maar ja weet je dat is, dat is ook hobby maar hoe, ja, dat, uh... hoe, hoe, hoe kies je je route door zo'n gebied heen nou ik probeer altijd wel uh, weer nieuwe routes te maken steeds dus het, uh, ik probeer wel een beetje niet elk jaar hetzelfde te doen hmm. <coughs> um, dus dan ga ik gewoon lekker uh, lekker struilen in de waterlijnduinen mag je van de paden af. Hè? Ja. Dus dan, dan is het helemaal makkelijk om dan lekker te struinen... en, ja. en lekker nieuwe paadjes te, te, te, te ontdekken. In de, de Kennemerduinen moet je op de paden blijven. Maar ja, dan kun je elke keer wel weer een andere route pakken of... Uh, dus op die het het is heel nat geworden. Die ja. kennen me duinen. Dus ja. in die zin beperkter eigenlijk. Mm -hmm. Maar goed, het zicht is natuurlijk wel anders. Ach weet je, heel vaker er even omheen lopen. Ja. En ja. is het ook weer prima. Oké, okay, oké. Okay. We gaan eens even naar muziek. Eens even kijken wat heb ik klaarstaan. Nou, ik druk maar eens even op een knop. Kijk op. Ja. Dat is even lekker gitaartje. Muziekwereld. Een album uit 2014. Richard, we waren gebleven bij Mindful Wandelen. Um, nou, dat doe je wel een, een keer of zes per uh, jaar, hè? Nou, ik doe het uh, elke maand. Uh, dus dat is sowieso tien keer. En, uh, oh, tien keer zelfs? Ja, nee, ook, en, je uh, hebt alleen een zomerpauze. Hou je ja, ja, ja. ja, ik zou ook in de zomer wel willen, maar ja, dan ga ik ook op vakantie. Ja, tuurlijk. En de uh, laatste keer ben ik... Ik probeer ook een, uh, elk jaar een weekend weg te gaan of een week. En de uh, laatste keer waren we in Oosterwijk, Is je vriendin ook nog uh, mee geweest? Ja. Uh, dus, uh, ja. Dus één keer per week gaan we, wat langer, uh, gaan we wat langer weg. Maar uh, sowieso elke uh, eerste zaterdag van de maand. En, en hoe lang duurt een uh, wandeling? Het begint altijd om half elf en het eindigt om twee uur. Oh ja, oké. Okay, okay. ja. Nou, dat is um, En dan een stiltewandeling. Uh, afstand van elkaar houden. Uh, ja. Dus uh, hopen dat je elkaar niet kwijtraakt. Ja, dus, uh, nou, dat gebeurt wel eens. Oh ja. <laughs> <laughs> nou, tegenwoordig hebben we al hele duidelijke instructies... hoe mensen daarmee om moeten gaan. Dus dat gebeurt oh. niet meer. Maar oh. vroeger... Ja, maar ineens was ik de halve groep kwijt, weet je wel. En dan, oh ja, ja, nou, we mag gewoon die route terugrennen. En dan op een gegeven moment kom je nog weer wat mensen verdwaald tegen. Ja, ja, ja, ja. Maar dat is gelukkig niet meer. Want we hebben nu echt duidelijke instructies hoe mensen daarmee om moeten gaan. Ja, ja, ja. Nou, helemaal goed. En waar kunnen de mensen dat terugvinden eigenlijk? Ja, het makkelijkste is naar de website te gaan. Dat is streepje wandelennl Dus www.mindful-wandelen.nl En daar staat alle informatie in. Ook als we zich op willen geven. Alle wandelingen staan erop ja, ja. in de agenda. Dus um, hm. ja. Nou dat is fijn. En je, je plant ruim vooruit. Hè? Want ik, volgens mij staan er al wandelingen van 2026 op. Uh. Ja, terwijl 2027 zelfs. Zo. Ja, oh. ja tenminste die staan nog niet uh, op de site. Maar die staan wel in de nieuwsbrief al. Ja. Dus ik heb hem al tot 2027 gepland. Maar het grappige is wel dat uh, daar moet nu alweer wat vanaf. Want uh, we hebben het plan opgevat, mijn vriendin en ik, om uh, vier, vijf maanden naar Nieuw-Zeeland te gaan. Mm. In het tweede deel van 2026. Dus daar um, ja, kan ik geen mind van wandelen geven, natuurlijk. Nee, dus, uh, nee, nee. Jullie reizen op. graag, hè? Ja, ja, we vinden het heel fijn om uh, te reizen. We hebben we elkaar ook. In gevonden, in die zin, ik heb dat natuurlijk mijn hele leven al gehad en uh, zij ook. Maar we hebben dat allebei heel erg. Dus we vinden het heel erg leuk om, uh, om, om vooral ver en lang oh, te ja. reizen. Ja, ja. Ja, ja, ja, ja. Afgelopen zomer zijn we bijvoorbeeld acht weken naar Zuidoost-Azië geweest. Zo, oké. Okay. Ja, dat was echt zo heerlijk. En daar rondgetrokken getrokken. Ja, ja ik, ik, ik ben echt wel van uh, uh, zelf daar naartoe, gewoon een ticket boeken. Uh, je zou kunnen zeggen, uh, zo'n backpackersvakantie. Weg, ja. wel En dan uh, ga je daar gewoon kijken waar je slaapt en wat je route is. En we hebben natuurlijk wel een uh, bepaalde route uh, van tevoren bedacht. wat we allemaal willen zien. En maar daar kunnen we prima van afwijken. of we kunnen prima een paar dagen langer blijven of zo. Hmm. En die vrijheid, dat is echt heerlijk. En uh, samen met zo'n heerlijk warm land. We zijn uh, begonnen in Singapore. toen naar Maleisië. en uh, we zijn geëindigd in uh, Thailand. Oeh, sorry. Hmm. Maar dat. Um, ik praat graag met mijn handen. Ja, ik dat zie hoorde het, je het, net. stoot microfoons op <laughs> tafel, maar goed. het ja, is heerlijk eten, het is warm, aardige mensen. Ja, het is gewoon zo'n paradijs om daar zo lang rond te lopen. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Um, wat, heb je nog meer hobby's dan eigenlijk? Nog wel wandelen, reizen? Uh, ik hou heel erg van sauna. Dus ik, uh, ik ben echt heel vaak in de, in de sauna te, te vinden. Dat kan hier in Haarlem. maar de Sauna van Egmond? Van Egmond, ja. Ridderode? Ridderode. Zandvoort ook. heeft geen sauna, hè? Nou, we hebben een sauna in, uh, in het, uh, dat hotel helemaal aan het begin van de boulevard. Ik ben even naam nou, kwijt. Oké. Okay. Hoe heet het ook weer? Maar uh, dat bungalowpark heeft geen nee. sauna. Oké, okay. nee, dat, uh, dat is gestopt. Mm. Oh, die hadden het wel? Ja, en je hebt nu in de winter een sauna op het strand, hè? Oh, leuk. Like. Ja, bij een strandtent. Oh. Ja, dus dan kan je, je kan als je echt in de sauna wil zitten, kan het wel. Maar ik, ben heel, ik vind het heel jammer, want ik ging wekelijks naar die sauna in, in Centerparks. Ik vind het ja, ja. heel jammer dat die, dat die gestopt is. Maar waarom? Is, is, is, uh, is het gewoon je, je bot opwarmen of uh, gaat het nog iets verder? De ontspanning. Ja, ik vind het gewoon heerlijk. Ik vind het wel heerlijk om in zo'n sauna te zitten. Ik vind het ook heel gezellig altijd. Uh, het is ook heel gezond, hè? De, je reinigt er heel erg mee. Hmm. Ja. ja. Ja, ik kom ook graag zelf wel in een sauna. Maar het is wel zo uh, dat uh, tot en met het opwarmen en uh, het zweet. Uh, allemaal prima. Maar dan afkoelen. <laughs> <he>? <laughs> dan de keiharde afkoeling. Ja. Ik, nu lukt het me wel. Uh, en vind ik het als ik klaar ben, vind ik het ook uh, wel lekker. Maar, uh, maar om daar doorheen te komen, ongelooflijk, ongelooflijk. Maar goed, het is, uh, ja, het is wel gezond, natuurlijk, uh, die, uh, die trigger en de ontspanning. Maar jij ja. hebt het over uh, een beetje babbelen of zo in de sauna met mensen. Maar het. Uh, ja. mijn ervaring is dat het toch over het algemeen stil is. Ja, in de sauna wel maar je hebt natuurlijk daarna nog een hele tijd dat je, dat je lekker aan het afkoelen bent of dat je het ja, relaxter ja. bent ja, ja, ja, ja. en dan is dat altijd wel, wel heel gezellig. Ja, ja. Ja. En muziek wat, wat is uh, je, je voorkeur voor muziek? Waar luister je graag naar? Um, is, ja, globaal zou je kunnen zeggen dat ik alle muziek goed vind als het kwalitatief goed is hmm. uh, alleen valt Jazz uh, valt dan wel af. <laughs> ik vind uh, die hele melo melodieuze jazz wel mooi. Maar dat, dat is echt gepiel, dat ik uh, nee, nee. niet van. En ik weet hoe moeilijk dat is. Uh, jazz spelen. Ik heb zelf ook instrumenten gespeeld. Oké, okay, welke? Uh, gitaar en drum. Oké. Okay. Dus ik weet echt hoe, hoe moeilijk het is. Maar het, uh, ik vind het gewoon niet zo mooi. Maar ik vind, uh, ik vind rock uh, heel, heel, heel mooi. Echt... Uh, maar ik vind New Age muziek vind ik ook heel mooi. Ik vind het klassiek vind ik, vind ik mooi. Ja, pop, goede, goede popmuziek vind ik mooi. Dus, ja. Ik heb van, uh, ja, een hele brede muzieksmaak. Ja. Uh, Je hebt het nooit uh, daar meer mee willen doen met uh, instrumenten bespelen in bands en zo? Nee, nee. Ik heb wel wat pogingen gedaan om een bandjes te komen. En zo, maar dat was toen niet gelukt. En, uh, ik, heb wel, uh, ik ben wel een tijdje technicus geweest bij, uh, okay. bij bands. Dus dan uh, zat ik achter de mengtafel en ik reed de bus. En dan reden we wel door heel Nederland uh, met bijvoorbeeld Kitmark. Mark. Ik weet niet of je daar wel eens van gehoord hebt. Of Van Datum. <laughs> oh, ja, ja. Studentico's bandje in yeah. het Haarlem. Um, John de Revelator. Nou, in ieder geval, ik heb dat al een paar jaar gedaan en dat vond ik wel, wel heel leuk. Maar op een gegeven moment, wel grappig toen, op een gegeven moment uh, kreeg ik, ik kende de manager van de Bing Tanks. En uh, die vroeg of ik uh, uh, Rody wil worden bij de Bing Tanks. En, uh, geen kleine band overigens? Nee, geen kleine band. En dan zou ik gewoon full prof uh, rody worden. Oké. Okay. En uh, Mike. Ik, ik woonde toen nog niet samen. Maar ik had toen wel die relatie met die vrouw. En uh, die zei van nou... als jij rody wordt bij de Bing Tanks... Oh ja, nee, ik, ik, ik vertel het verhaal nog niet goed. Want ik had ook een aanbieding... om ICT te gaan studeren... bij de toenmalige AmroBank. Oh. Dus ik kon gewoon een interne opleiding krijgen. Helemaal gratis en, en betaald. En toen zei mijn vriendin van... nou, als jij kiest voor het roodschap, dan maak ik het uit. Oh... Dus nu heb ik toch maar uh, voor de, voor de ge carrière gekozen. Ja, ja, ja, moet je er even gechanteerd zeggen. Ja. <laughs> nou, ik moet zeggen dat ik best wel, uh, ik was echt wel boos over dat ze dat uh, zei. Maar ja, achteraf gezien, weet je wat voor toekomst heb je inderdaad uh, als je, als je rody bent? En ja, en en, uh, is het is nooit hard werken voor ja, weinig. Natuurlijk. Ja, precies. Ja, ja. Ja. En nu heb ik gewoon een hele mooie carrière. Ja, ja, so, ja, ja, precies. ja. waarschijnlijk wel een goed, goede keuze van aangewezen. Ja. Zeg Richard, we gaan aan het eind van dit eerste uur, uh, uh, volgende uur, uh, ja, gaan we nog even praten. Nou even, we hebben natuurlijk ruim de tijd om met name over het uh, mindfulness uh, te praten. Uh, uh, je hebt vorig jaar een uh, cursusopleiding, laat, uh, laat ik het goed benoemen, EMDR. Ja. En uh, er zit een nieuw uh, boek aan te komen... Uh, vervolgboek uh, over uh, belemmerende overtuigingen. Dat, alleen dat woord al is, vind ik al, fantastisch. Dus uh, ik hoop dat je dat allemaal uh, ons uh, wil uitleggen wat dat dan precies is. Ja, dat dus, gaan we doen. Oké, okay. Tot aan het uh, nieuws. Is even kijken, waar is mijn, uh, mijn hoesje? Nou, in ieder geval mindfulness muziek. Daar, uh, daar gaan we mee afsluiten. Graag tot straks voor nog een uurtje in gesprek met in dit geval Richard Buitek.